8 uur, het NOS-journaal, Lissalot Thomasen. Koekplegers Mali willen macht afstaan. Kamervragen over dossiers Schutter Alve en meer toezicht op petrochemische bedrijven Rijmond. <tik>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 De militairen grepen ruim twee weken geleden de macht in Mali... uit onvrede over de gevechten tegen Tuareg-rebellen. Het akkoord komt kort nadat die Tuareg-rebellen... het noorden van Mali onafhankelijk hadden verklaard. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken... deed gisteren een dringend beroep op zo'n 60 Nederlanders in Mali... om het land te verlaten. VN-chef Ban Ki-moon wil dat het regime in Syrië... meteen stopt met het geweld tegen onschuldige burgers. Ban wijst president Assad erop dat het bewind heeft beloofd... geen zware wapens meer in te zetten in dichtbevolkte steden. Dat is een van de afspraken uit het vredesplan van VN-bemiddelaar Kofi Annan... waarmee Syrië akkoord is gegaan. Ook is afgesproken dat dinsdag een wapenstilstand ingaat. Ban zegt dat die deadline geen excuus is... voor de escalatie van het geweld van de afgelopen dagen. Uit Syrië komen berichten van oppositiegroepen... dat er gisteren ruim 50 doden zijn gevallen. VN-chef Ban zegt dat het regime van president Assad... volledig verantwoordelijk is voor de schendingen van mensenrechten... en internationale verdragen. De PvdA gaat Kamervragen stellen... over een verdwenen dossier van Tristan van der Vlis. Tweede Kamerlid Marcouch wil van minister Opstel... Te meer weten over de wapenvergunning van van der Vlis... die een jaar geleden in Alphen aan de Rijn zes mensen doodschoot. Uit een reconstructie van de NOS van de omstandigheden waaronder Van der Vlis een wapenvergunning kreeg, blijkt dat een belangrijke map uit het dossier is verdwenen. Daarin zat informatie uit 2005 dat Van der Vlis onder psychiatrische behandeling stond. Marcouch wil graag van de minister weten of het klopt dat die map is verdwenen. Als dat zo is, is dat volgens hem een klap in het gezicht van de nabestaanden.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 In Erika in Drenthe is de openbare bibliotheek door brand verwoest. Hulpverleners ontruimden uit voorzorg een aantal seniorenwoningen naast de bibliotheek. De bewoners hebben de nacht doorgebracht bij familie of in een hotel. Later vandaag kunnen ze naar huis. De brandweer had het vuur rond twee uur vannacht onder controle. Het is nog niet bekend waardoor de brand in het Drentse plaatsje is veroorzaakt. In Pakistan zijn 150 militairen door een lawine bedolven, zo melden Pakistanse media. Dat is gebeurd bij een gletsjer in het grensgebied met India. Hoe de militairen eraan toe zijn is niet duidelijk. Het straaljagerongeluk in Virginia Beach is veroorzaakt... door een technisch mankement, heeft het Amerikaanse leger bekendgemaakt. Er wordt nog gezocht naar de exacte oorzaak. Bij de crash van de F-18 op een seniorencomplex... raakten gisteren, voor zover bekend, zeven mensen licht gewond. Onder hen zijn de twee piloten, een instructeur en zijn leerlingpiloot. Volgens een omwonende was de piloot in shock... en bood hij zijn verontschuldigingen aan voor de schade. Bij het straaljagerongeluk in de Verenigde Staten... vlogen vijf gebouwen in brand. Een vertrouweling van de Egyptische oud-president Mubarak wil president worden. Omar Suleiman heeft zich kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van volgende maand. Hij was jarenlang het hoofd van de geheime dienst. Als vicepresident maakte hij vorig jaar op de staatstelevisie bekend dat Mubarak opstapte. Morgen wordt bekend of Suleiman de kieslijst haalt.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 Het weer, wolkenvelden en af en toe zon. Lokaal kan een bui vallen en het wordt zo'n 8 graden. De paasdagen worden wisselvallig met een iets hogere temperatuur. Het wordt dan zo'n 11 graden. Kies voor een van de hoogste rentes van Nederland. Open nu de Spaar Online-rekening met een rente van 2,9 via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur.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 NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Hele goeiemorgen. Het is zaterdag 7 april. Zelfmoord schokt Grieken. De naam van het nieuwe filmmuseum AI zorgt voor ophef. Almelo is in de band van de bekerfinale. Maar we beginnen met het verdwenen dossier. Want de map met informatie over de psychische gesteldheid... van Tristan van der Vlis is verdwenen uit het papieren dossier. Hij is er wel geweest, dat geeft het Openbaar Ministerie toe. Vorig jaar schoot van der Vlis in een winkelcentrum... in Alphen aan de Rijn zes mensen dood. Met zijn psychiatrisch verleden had hij geen wapenvergunning mogen krijgen. Volgens politiesocioloog Jaap Timmer, die ik het vorige uur sprak... had die map met informatie ook bewaard moeten blijven. We gaan erover praten met twee Kamerleden. De heer Markoes van de PvdA en mevrouw Hennes van de VVD. De heer Marcouch, uh, met u te begin. Uh, ja, wat vindt u ervan dat die informatie zo snel is weggegooid? Ja, dat, is, uh, ja, dat, dat, dat kan niet. En mevrouw Plashout? Nou ja, uh, we moeten even wel precies zijn en zorgvuldig zijn... voordat we conclusies gaan trekken. Maar jullie berichtgeving, uh, daarmee wordt wel de indruk gewekt... dat er bewust, dus willens en wetens informatie is achtergehouden of weggemaakt. En die ruis moet wat mij betreft echt van de lijn. En dat betekent natuurlijk ook een inspanningsverplichting voor politie en justitie om duidelijk te maken wat er nu precies is gebeurd, welke procedures er zijn gevolgd... hoe lang moeten die gegevens worden opgeslagen um, ja, en wat is hier nu eigenlijk gebeurd. De Rijksbezirk is al een jaar betrokken en dat betekent dat OM opnieuw een aanwijzing zal moeten geven om uh, de ondersysteem boven te krijgen. Ja, want eigenlijk zegt u met uh, zoveel woorden van het gaat niet alleen om deze zaak, het gaat überhaupt uh, veel breder van hoe lang moeten moet gegevens bewaard blijven. Nou, we hebben de wet uh, op de politiegegevens. En daarin staan verschillende be bewaringstermijnen aangegeven. Maar er worden hier sinds gisteren, sinds jullie uh, de berichtgeving op gang hebben gebracht. worden er steeds nieuwe termijnen genoemd: eerst één jaar. Um, dan uh, naar een centraal archief voor vijf jaar. Ik hoor ook acht jaar. En het is volstrekt onduidelijk voor mij op dit moment... hoe lang zo'n dossier, zo'n fysiek dossier bewaard had moeten blijven. Wanneer dat had moeten worden opgeschoond. Eén ding is zeker. Van de Vee beschikte over een de wapen. Dat had nooit gemogen met het oog op zijn uh, psychische gesteldheid. Daarmee kunnen we het drama niet meer ongedaan maken. Maar we moeten hier wel alles van leren om in de toekomst uh, ja, een wapenverlof voor iemand met een zwak psychisch gestel natuurlijk te voorkomen. En dat is wat hier gaande is. En dat betekent echt dat politie en justitie duidelijk moeten maken... welke procedure is er gevolgd wat is er fout gegaan. En als er echt sprake is van het opzettelijk wegmaken van informa informatie... Ja, dan zijn de rapen natuurlijk wel gaar. Ja. Maar dat moeten we uh, wel zorgvuldig onderzoeken. Ja, dat is ook een beetje wat u vindt, meneer Markoes. Ja, het is. Kijk, en natuurlijk naar de toekomst moet je kijken hoe je het beter uh, kunt doen. Maar rondom uh, dit uh, ja, incident, dat is toch een ongekend uh, uh, drama in, in Alphen. Is het heel erg belangrijk dat alle informatie en alle waarheid gewoon uh, transparant uh, gewoon naar buiten komt. Ja, ik uh, hoorde u eerder en toen zei u dat u vreesde. Dat was nog voordat er deze berichtgeving op gang, op gang kwam. Dat er helemaal geen duidelijkheid zou komen uh, in die gang van zaken rondom de vergunning. Wist u toen al wat er speelde? Of. Uh, had, was dat een soort voorgevoel? Nou ja, kijk, er speelt natuurlijk ook bij de slachtoffers en de, en de nabestaanden. Natuurlijk bij de, de samenleving als geheel. Hoe heeft dit nou kunnen gebeuren? Wie wist wel uh, wat of niet? En, en daarom is inderdaad uh, uh, ja, uh, deze reis gewoon uh, ja, uh, niet welkom. Dus het is heel erg belangrijk dat de minister ervoor zorgt... dat alle informatie uh, uh, uh, transparant uh, naar buiten komt. Zodat we niet elke keer weer geconfronteerd worden met dingetjes. Uh, uh, dit, dit, dit gaat om een, uh, ja, om een, om een groot... Uh, Incident, waarbij veel slachtoffers zijn gemaakt... waarbij de overheid een rol heeft gehad in het verlenen van zo'n vergunning. En dan moet je ervoor zorgen dat, uh, nou ja, dat, dat alle uh, informatie die uh, mensen zouden moeten weten... Uh, naar buiten komt en dat je niet achteraf elke keer uh, nou ja, dit soort berichten uh, krijgt. Dat is, uh, dat is voor niemand goed. Ja, want mevrouw Plassert, we hadden het net over inderdaad... de onduidelijkheid rondom al die termijnen. Maar meneer ja. Markoes heeft het nu ook gewoon over alle informatie... rondom van aan de Rijn, dat die naar buiten moet komen via de minister. Bent u daarmee eens? Nou, we hebben natuurlijk... vele onderzoeken zijn er uitgevoerd sinds het schietdrama. Ik bedoel, dit is voor iedereen de impact van dit drama is voor iedereen enorm geweest. In het bijzonder uiteraard uh, de slachtoffers, de betrokkenen enzovoort. Um, maar er zijn verschillende onderzoeken uh, gedaan. Tot vergaand, hè, tot drie cijfers achter de komma. Maar in al die onderzoeken bleef onduidelijk waarom bijvoorbeeld uh, bepaalde informatie niet is betrokken bij het afgeven van het wapenverlof. Waarom de overige informatie over de psychische problemen en suicidaliteit van uh, Van, van de de politie nooit heeft bereikt. Dat zijn vraagtekens die steeds eigenlijk in die onderzoeken worden bevestigd. Uh, wat interessant is aan jullie berichtgeving is dat er ergens een dossier niet is en ook niet bij het onderzoek is betrokken. En dat baart zorgen. En daar moeten we nu echt duidelijkheid over krijgen. Want voor de rest is de hele gang van zaken um, eigenlijk wel redelijk goed in kaart gebracht. Ja, meneer Macoos, er, er wordt een onderscheid gemaakt, um, mevrouw Claaschaat, uh, tussen, zeggen, de recente berichtgeving via de NOS en laat maar zeggen het grotere verhaal. Want de rest is wel tot de drie cijfers achter de komma, zoals zij zegt, onderzocht. Ja, er is natuurlijk onderzoek gedaan door de, uh, uh, naar de, naar de, de onderzoeksraad naar hoe de vergunning wordt verleend. En dat is ook weer naar de toekomst toe. Maar waar het hier natuurlijk om gaat is om, heel specifiek rondom uh, Tristan van de Vee. Eh, hebben mensen gewoon vragen, en wij ook, eh, hoe, hoe is dat gegaan? Welke mensen hebben ervan geweten? Hadden we dit kunnen voorkomen? Ja, eh, Dat soort vragen leven bij de mensen. Die informatie moet je als overheid ook actief eh, communiceren. En, eh, en natuurlijk moet je er volgens ook naar de toekomst eh, kijken, maar er moet hier ook verantwoording worden afgelegd. En, en jullie bericht jullie eh, suggereert dat er veel meer informatie lag dan eh, nou ja, de minister bijvoorbeeld naar buiten toe heeft gebracht. Nou, het is, uh, de opvattingen van uh, u, u alle twee is uh, duidelijk. Ik dank u wel, meneer Marcoes van de Partij van de Arbeid... en mevrouw Plasgaard van de VVD. Graag gedaan. Dan gaan wij naar het ei. Althans, er was al gedoe over het gebouw. Nu is er ook ophef over de naam. Het net geopende filminstituut AI in Amsterdam... moet namelijk een Nederlandse naam krijgen. Dat vindt een club van taalpuristen die probeert de naam gewijzigd te krijgen. En Jan Heitmeijer is van die stichting, de stichting Taalverdediging. Goedemorgen. Goedemorgen, even Sloter. Wat stoort u nou uh, uh, uh, zo erg aan die naam AI? Het is een Engelse naam voor een Nederlands museum, en wij vinden het een Nederlands museum, een Nederlandse naam verdient. U weet waar het ligt, hè, dat museum? Het ligt aan het I. Aan het en ik I. weet ook dat Amsterdamse mensen de I vaak als een I uitspreken. Het is een Aard aardige IJ, man. woordspeling. Zo ongeveer spreken ze toch uit? Het I. Ja, het is een aardige woordspeling, maar het is een paar weken leuk en dan houdt het op. He, terwijl het, het de naam van het museum jaren mee moet. We denken dat het veel beter is om daar gewoon een, een hele nette Nederlandse naam voor te bedenken. Dat, uh, dat ja dat. Dan krijg je ook meer respect in het buitenland voor, ons, uh, onze musea. Nou ja, als je... het buitenland is het buitenland. Spreken ze juist geen Nederlands, spreken ze uh, een woordje over de grens, meestal Engels. Inderdaad, maar in, nou ja, in sommige landen niet. Maar het is zo dat um, wij natuurlijk in Nederland de Nederlandse taal hebben. En als wij onze eigen taal niet respecteren, heeft men ook geen respect, respect verwacht voor uh, ons land in het buitenland. En wat gaat u doen? Uh, we hebben uh, onderzocht hoe het we zijn aan het onderzoeken hoe de zaak precies in elkaar steekt. Uh, het is zo dat uh, men uh, bij het filmmuseum een Engelstalig reclamebureau heeft ingeschakeld om um, deze naam te bedenken. Dus Weiden en Kennedy, dat aan de Amsterdamse herengracht is gevestigd. En um, het is zo dat het filmmuseum een gesubsidieerde instelling is en eigenlijk dan ook uh, alle um, zaken die ze um, uh, willen regelen moeten aanbesteden. En um, wij vragen ons af of het wel goed gebeurd is. een aanbesteding in moet, uh, in, het, uh, in het Nederlands gebeuren. En we gaan nu uh, met de wet openbaar bestuur ons, uh, in onze hand gaan we uh, uitzoeken of dit allemaal wel zo uh, regelmatig gedaan is. U gaat ze een beetje op de huid zitten eigenlijk. Inderdaad. Ja. En we hopen dan uh, dat wanneer men uh, fout gemaakt heeft, dat we daar uh, dan um, uh, op kunnen inspringen. Ja, uh, uh, wat is trouwens eigenlijk uw alternatief? Want uh, als je zegt, nou, die naam deugt niet... Um, heb je dan ook een, zelf een alternatief? Het is een mooi nieuw gebouw, een overstrelend gebouw... en we dachten eigenlijk aan gewoon het nieuwe Nederlandse Filmmuseum. Gewoon het, het nieuwe, ja, maar goed, uh, dat, dat, dat, daar vinden zij dan weer van... dat het niet uh, internationaal genoeg overkomt, hè? Nou, het Rijksmuseum is, een, is een, een, een naam voor een museum... dat de hele wereld bekend is... En uh, dat gaat me toch ook geen Engelse naam geven. Ja. En bij het filmmuseum zelf zeggen ze van... ja, maar we draaien toch ook gewoon Engelse films? Moeten we die dan uh, niet meer draaien ook? Men, men, men draait in het filmmuseum uh, films uit allerlei landen. Franse films, Italiaanse films, Duitse films enzovoort. Het gaat erom dat we hier een Nederlandstalig land zijn... en dat we hier graag de Nederlandse taal gebruiken. En uh, door zo'n zo malle naam te nemen... Uh, ja, wordt het, het, het, laten we zeggen, de plaats van het Nederlands een beetje ondergeschoffeld. Ja. Is dit de eerste actie uh, van uw Stichting Taalverdediging... of gaat u nog meer uh, acties ondernemen? Nou, we bestaan al twaalf jaar. Ja. En we hebben in het verleden heel veel acties ondernomen. Uh, een aantal met succes... Uh, bijvoorbeeld uh, de actie tegen de, de, de Beemsterkaas, die vroeger um, uh, ja, de kaas uh, oude kaas Old Cheese noemde enzovoort. Dat is um, uh, tegenwoordig niet meer zo. Men heeft ingezien gezien daar dat het beter is om een Nederlandse naam aan te geven. Uh, we zijn bezig geweest in Os. Uh, daar uh, hebben wij uh, overwegborden uh, die Engelstalig waren, weer teruggebracht naar de Nederlandse taal. We zijn bezig geweest met Albert Heijn, met de Euroshopper die uh, productnamen in het Engels deden, nu dus ook weer in het Nederlands in, in haren in plaats dan worden veranderd. Maar het belangrijkste dat we doen is eigenlijk uh, wel uh, het uh, Nederlands taalig houden van het onderwijs. Het is zo dat in Rotterdam bijvoorbeeld, in andere plaatsen ook in Rotterdam is mee begonnen, uh, dat men daar uh, uh, de basisscholen uh, uh, heeft verengelst eigenlijk. Men heeft daar besloten om een deel van de lessen in het Engels te geven. Dus aderskunde in het Engels, geschiedenis in het Engels, biologie in het Engels enzovoort. En daar voeren we een proces tegen. En 16 mei komt dan de ontknoping, na jaren procederen, want 16 mei, dan verwachten we de uitspraak in Rotterdam. Goed, ik denk dat we u tegen die tijd wel weer uh, zullen bellen. Ik uh, dank u vriendelijk voor dit gesprek. Graag gedaan. Dan ben jij bij je. Ja, goedemorgen. Straks, dat mag ik natuurlijk niet meer zeggen: Paupers on tour. De geuzen naam is dat van de Heracles supporters. Morgen steunen ze met zo'n 17.000 hun club in Rotterdam. En dat de verkeersinformatie, de hele ochtend al een afsluiting op de N381. Drachten richting Weilen. Tussen Appelscha en Hogesmeel is de weg dicht door een ongeluk. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. In Griekenland wordt vandaag de apotheker Dimitris uh, Christoulas uh, begraven. Hoe spreek ik het uit, uh, Connie? Chris Toulas. ja. Chris maakte afgelopen woensdag een eind aan zijn leven. Op klaarlichte dag schoot hij midden in het centrum van Athene zichzelf uh, door het hoofd. Een politieke daad, tenminste zo wordt het door velen uh, gezien. Connie, um, hij was met pensioen. Is dat uh -huh. ook de reden dat hij hiertoe gedreven werd? Nou ja, uit de brief die hij achterliet uh, spreekt hij wel over zijn pensioen... dat gekort was door, uh, door de overheid. Maar uit die brief blijkt vooral ook veel woede over de bezuinigingsmaatregelen... in het algemeen, over die jeugd die geen toekomst meer heeft. Uh, zijn dochter en vrienden bevestigen ook dat hij uh, ja, politiek geëngageerd was. Uh, vorige zomer was hij heel vaak aanwezig op de bijeenkomsten... van de verontwaardigde burgers die toen maandenlang uh, op het Sintag voor het parlement verbleef. En ja, door velen wordt zo'n zelfmoord dan ook gezien... als een uh, politieke daad, als een aanklacht tegen de politiek. En uh, ja, zeker ook omdat, uh, omdat Christoules dat deed in het openbaar. Op ja. datzelfde syntagmaplein. Er Zijn er veel meer Grieken, die nou, niet zozeer in het openbaar... maar die gewoon nee. zelfmoord plegen? Ja, het aantal zelfmoorden is de afgelopen twee jaren fors toegenomen... Uh, door psychologen en andere deskundigen wordt dat uh, toegeschreven... aan de economische recessie en aan ja, de wanhopige financiële situatie... waarin mensen zijn terechtgekomen. Er zijn gevallen bekend waarin mensen zelfmoord pleegden... omdat ze diep in de schulden waren geraakt... of omdat hun bedrijf uh, failliet was gegaan. Maar ja, deze mensen hebben het natuurlijk niet in het openbaar gedaan... zoals Christoula en is de vorm van, van een nou, geestelijke bijstand worden ze geholpen, die mensen? Nou, een paar jaar geleden, al voor de crisis... is een speciale hulplijn ingesteld... voor mensen met uh, psychologische of andere problemen. En ook psychologen en psychiaters die daar zitten... melden dat ze meer mensen aan de telefoon krijgen... die ja, zelfmoord overwegen. Uh, een bekende psycholoog heeft gisteren een oproep gedaan... Uh, aan de overheid om, om een team van deskundigen in te stellen... om de in kaart te brengen. Maar ja, het probleem is dat door de bezuinigingen op de, de overheidsdiensten, eh, die, die sociale hulporganisaties, die bestonden, er waren er niet veel, maar ze bestonden wel, zijn afgebroken. Hè. Er zijn, is niet genoeg personeel meer of geld. Nee. En het zijn nu eigenlijk de NGO's, de niet-governementele organisaties, die deze taak uitvoeren. Maar brengt zijn dood, zijn zelfmoord, wel een soort debat op gang? Ja, een debat en ook een, ook een schok natuurlijk. De plaats waar Christoula zelfmoord pleegde is een soort bedevaartsoord geworden. Duizenden mensen hebben aan bomen daar briefjes opgehangen, bloemen neergelegd, kaarsen geplaatst. En daar wordt ja, voortdurend gediscussieerd. Ja, en vandaag zijn begrafenis. Gebeurt er daar nog wat? Wordt er, laten zeggen, een soort adhesiebeduiging gepleegd? Uh, ja, het is niet, niet gebruikelijk in Griekenland dat op een begraafplaats protesten worden geuit. Maar uh, ik verwacht wel dat er heel veel mensen, mensen komen. En dat ja, misschien na de begrafenis uh, ja, mensen nog protesten zullen uiten. Dat horen wij van jou later vandaag. Dankjewel voor dit moment. Connie Kezer was dat vanuit Athene. Het is tien minuten voor half negen. Tijd om terug te gaan naar Almelo. Daar maken de bewoners zich op voor de kraker. Morgen is het PSV Herakles wordt gespeeld. De bekerfinale in de Rotterdamse Kuip. In Almelo is Jeroen Diaga, Jeroen en ook Dag de prominenten maken zich natuurlijk op voor de grote gebeurtenis. De prominenten bedoelt u? Ja... Welke prominenten? Nou, gewoon uh, de, de, de, de, de burgemeester, de wethouders. De de de oh, je bent bij de bloemist. Oh, ja. ja, de bloemist op de markt. Heeft u trouwens speciale bloemen hier ook voor de wedstrijd? Nee, nee, dat nee, dat niet. Leeft het een beetje? Oh, heel, heel erg hier. In Want Novo. u heeft uw schaaltje niet om, maar het ligt hier wel, Het he? ligt hier wel, ja. Het ja. is dan een beetje warm met alles op, opbouwen hier. Dus, uh, maar straks gaat het hier wel om, hoor. Het wordt een gekke huis waarschijnlijk. Dat, is, dat zit er wel in, ja. Als ze gaan winnen. Als ze gaan winnen ze ook. Gaan winnen. Maar als de vries ook wel, hoor. Er zijn ook wel prominent Robert, hier op de markt. Want hier op de markt wordt gehuldigd maandag. De wedstrijd is morgen om 6 uur. En dan uh, groot spandoek hier bij Snoeker Poolcentrum Almelo. Succes Heracles. Daar is het balkon. Daar komt het team te staan. Burgemeester Hermans Vloed belt. Uh, Hoe bereidt u zich voor? Ja, ik bereid me vooral voor door veel in de stad te zijn deze dagen, deze drie dagen, vandaag, morgen en overmorgen, door me vooral ook bezig te houden met het veiligheidsplan om te checken of we alles goed georganiseerd hebben. En ik denk dat we wat dat betreft de veters goed, goed vast hebben. En zijn er risico's? Uh, hier zijn bijvoorbeeld op de markt alle lantaarnpalen weggehaald, hè? Want... Ja, dat soort, dingen, dat soort maatregelen neem je om te voorkomen dat mensen in de lantaarnpalen klimmen, eruit vallen, met glazen naar beneden gooien. Uh, verder hebben we veel uh, ervaring met grote evenementen. Die gaan altijd goed. En op basis van die ervaringen hebben we ook dit uh, zo ingericht. En kunt u niet voor Patrick Paul? Want dat is de Paulzitter hier in, in Almelo. Die heeft vijf jaar geleden toen, toen ze promoveerde... vier uur lang in zo'n lantaarnpaal gezeten. Er eentje neerzetten. Nee, ik zou het graag voor hem uh, doen. Maar dan uh, moet ik er meer toestaan En uh, de veiligheid gaat wat mij betreft voor alles. En ik neem aan dat ook Patrick Paul uh, ontzettend veel feest viert. Ook zonder zijn lantaarnpaal. Zeg even kijken naar uh, de dag van vandaag. Want de spelen spelers gaan vandaag al weg. Die worden uitgezwaaid, hè? Ja, dat klopt. Die vertrekken vanaf half twee vanaf het uh, Polmanstadion, het voetbalstadion. En we hebben ook georganiseerd dat er uitzwaaimogelijkheden zijn voor alle fans die dat, uh, dat uh, graag willen. Alles wordt zo strak georganiseerd hè, tegenwoordig, Want dan uh, lees ik ook ergens dat er niet op de viaducten mag worden. Spandoeken zijn verboden. Het is toch maar één keer feest, burgemeester? Nou ja, dat is zo. Ik ga ervan uit dat we vaker feest hebben rond uh, Heracles. Maar je moet rekening houden met uh, de veiligheid... Die staat echt voorop en binnen uh, alles wat kan uh, voor wat betreft de veiligheid is er echt veel feest mogelijk. We staan heel veel toe, zijn soep, om een aantal dingen uh, proberen we toch uh, te voorkomen. En het is echt in het kader van de veiligheid van de mensen zelf. Amelo maakt dit niet vaak mee hè? Nou, we hebben regelmatig grote evenementen en feesten, maar dit is natuurlijk wel helemaal fantastisch. En ja, als je rondloopt in de stad, ook nu, s ochtends vroeg, dan zie je dat etalages versierd zijn... ...en mensen hun shirts aan hebben, dat sjaals meegenomen zijn. Iedereen leeft er heel erg naartoe. Overal op allerlei plekken hier in de stad kun je uh, live meekijken morgen. Uh, behalve 14 supporters, die hebben een maatregel opgelegd gekregen. Die hebben stennis geschopt bij de vorige wedstrijd tegen AZ... Uh, in Amersfoort, ergens op het tussenstation, zal ik maar zeggen. En die moeten tijdens de wedstrijd zich melden, hè? Ja, dat is uh, uh, de afspraak, Zeg maar de consequentie in het kader van de, van de voetbalwet. Als je ja. die misdraagt, uh, en, uh, dan uh, loop je het risico... dat je niet naar een volgende voetbalwedstrijd of een uh, aanhangig evenement uh, mag. En dat is in dit uh, uh, kader het geval. Zij moeten zich in de rust van de wedstrijd bij het politiebroom melden. Dan denk ik van, nou, dan ga ik hier op de markt staan, ga kijken... Meld ik me even in de rust en dan kom ik na de wedstrijd uh, weer bij dat politiebureau om weer te melden. Ja, dat is jammer. Ze mogen ook niet bij de evenementen in de stad uh, zijn. En dat dus wordt gecontroleerd eigenlijk... ook? Dat wordt zeker gecontroleerd. We weten wie het zijn, dus we hebben ze in het snotje. Aha, kijk, dat is streng. Uh, even kijken naar de huldiging dan nog. Dat zou dan uh, op maandag zijn hier op de markt. Hoe laat? Uh, de zegentoer vanaf het Polmanstadion van de, van de spelers uh, begint om 4 uur. Ze hebben een bustour uh, door de stad. En dan hopen we dat, we, dat ze om 6 uur hier op de markt uh, aankomen. En dan vanaf dat moment is uh, de huldiging. U gaat er ook vanuit hè, dat ze winnen geloof ik. Want u praat alsof het allemaal uh, gewoon aanstaande is. Ja maar natuurlijk, dat kan helemaal niet anders. Ik heb ook tegen de voorzitter gezegd, ik ga er vanuit dat die mannen met die beker terugkomen naar Almelo. En uh, gaat u zelf naar de wedstrijd trouwens? Ik ga niet naar de wedstrijd, oh. ik kijk hem hier. Ik blijf in Almelo omdat er erg veel uh, te doen is, te regelen is, ook in het kader van de evenementen. Ik voel me erg verantwoordelijk voor het mooi laten verlopen van dat, uh, van dat feest. En bovendien, ja de voetballers die uh, gaan over het voetballen. Ik kan ze daarin niet uh, helpen, maar ik kan wel hier helpen met het organiseren van het feest. Oké, okay. goed, reuze bedankt. Nog even hier bij de kaarsboer uh, wellicht. Leeft het hier een beetje? Ja, natuurlijk leeft het hier. Want ik begrijp, hier zijn Twente en Heracles supporters of niet? Hier staan we allemaal gewoon door elkaar. En dat kan allemaal? Ja, dat kan allemaal. We gaan naar de wedstrijd? Natuurlijk. Oké. Okay. Morgen vroeg om 12 uur. Met de bus? Met de bus. Oké, okay. veel plezier. Ja, hartstikke bedankt. Jeroen vanuit Almelo, nu aan de lijn de voorzitter. Het ging net al eventjes over hem, Jan Smit. Goedemorgen, meneer Smit. Ja, de burgemeester verwachtte gewoon dat u die beker meeneemt. Hè? Daar ga ik ook vanuit. Daar gaat u ook vanuit. Ik, ik, ik hoorde gisteren, ik zag u in Voetbal uh, International uh, dat u een beetje moeite had met slapen deze week? Vannacht een beetje goed geslapen? Ja, geen goed, ja. Ik, uh, ik ben er wel eens uit. Dus uh, nee, ik heb vanaf, vannacht een beetje ingehaald. Vannacht heeft u een beetje ingehaald. Zeg, hoe groot is nou de kans dat uh, Herakles wint? Of is het gewoon mooi dat jullie in de finale staan? Het is 24,3% uh, kans van we winnen. Dat heeft een bureau uitgerekend. En <laughs> daar houdt u zich maar aan vast. Het is niet veel 24,3, nee, ja, er hebben in ieder geval kans voor Precies, het is een kans. En als je wint, dan betaalt het goed uit met Engelse wetbureaus. Ja. En als ik dat zo hoor, he, want de burgemeester... ja, ze moet natuurlijk een plan klaar hebben... maar het is de, de stad staat op zijn kop uh, werkelijk. Iedereen gaat er toch ja, vanuit van ik, dat ik het kan. Ik zit daar een beetje anders in. Ik heb even moeten knokken om naar een, klein, naar een klein beetje een normaal feest te kunnen vieren. Ik begrijp best dat, uh, dat, dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. Maar uh, angst is een slechte raadgever. En soms zijn ze bang dat ze, ze branden aan koud water... Uh, Nico Jan Hoogma, onze uh, algemeen directeur, die is een paar keer er ook geweest. Uh, ik, begrijp, ik begrijp het allemaal best, maar ze kunnen er ook best soepel mee omgaan. Raakles Almelo uh, staat bekend als een club uh, die, die, die eigenlijk nauwelijks traumelant nauwelijks heeft met supporters. Ze ja. dragen zich doorgaans uh, goed. Uh, als, als je, je 20.000 man hebt, dan zijn er altijd wel een stuk op. Nou ja, club, in, in Amersfoort beeld. denken ze daar net iets anders over, hè? De, ja, nee, de... dat klopt, maar die moet je er nou tussen, tussen uitpakken. pakken. Die, die hebben een beetje... Uh, Chris Bak zei, die hebben te veel film versloven uh, en, en niet te veel bier gehad. Ja, dat is heel vervelend. En die moet je eruit pakken en wegzetten. Maar al die goedwillende mensen die mogen daar niet onder lijden. Eigenlijk zegt u van het is te overgeorganiseerd, te streng geregeld en dat soort zaken? Ja, ja, ja dat is mijn persoonlijke mening. Ja, ja, ja, maar goed, er valt niks aan te doen wat de burgemeester zegt. Hier is de voetbalwet en die ja, doet. Dat is haar, dat is haar, haar eindverantwoordelijkheid, maar uh, sommige dingen dat, dat kunnen we dan wel weer, weer regelen. wat als ze eerst zegt, dat mag ook niet. Dat, het, dat kunnen we uiteindelijk met, met, met goed overleg kunnen we dat voor elkaar krijgen. En uh, ja, dan moeten we een beetje compromis vinden en, en da, daar zijn we wel in geslaagd. Ja, maar meneer Smit, uh, dit is nog maar het begin. Stel uh, dat u wint, uh, dan gaat uh, Heracles Europa in. Nou, dan uh, volgens mij zijn er nog. Veel meer regels die gaan toch? Uh, daar zonder ongetwijfeld weer meer regels zijn. En daar moeten we proberen uh, een oplossing voor te vinden... waar wij zo wel mee kunnen leven. Maar wij moeten daar wel, ook uh, ja, veel gas, gas op geven... om nog een klein beetje uh, onze zin te krijgen, laat ik het zo zeggen. Ja. Nou is het het, het het raden, maar misschien ook wel het mooie van, uh, van voetbal... dat je vooraf heel veel uh, spreekt over die kansen. Maar ja, dat, is, uh, dat spreekwoord hè, van die beer en die huid en die geschoten enzovoorts... Ja. moet eerst natuurlijk nog maar uh, gespeeld worden. Hoe is het uh, verder met de spelers, de selectie, Zijn er blessures... Uh, ja, je hoorde, nee, ze zijn allemaal, uh, allemaal fit. Uh, we, we vertrekken vandaag naar het hotel in, uh, in, in, in de buurt van Rotterdam. En daar uh, gaan ze vanmiddag nog één keer trainen. En dat moet er morgen gaan, uh, gaan gebeuren. Er moet er morgen geknald worden. En u heeft er zelf ook gewoon uh, vertrouwen in. Even afgezien van die prognoses waar we het net in, in hadden. Het, het hart klopt en uh, u, u, u ziet u, ja, ziet u zelf is, daar al staan. Ja, we hebben uit, uit bij AZ ook een fantastische wedstrijd gespeeld. En, en uh, nu in de Kuip. Als je gesteund wordt door 20.000 Almlo, zie je er morgen naar, met 300 bussen, meer dan 300 bussen. 300 natuurlijk. bussen, dat, dat veroorzaakt alleen alle vielen op weg ja, naar het westen, ik, toch? Uh, ja, ik, ik, ik, ik wilde absoluut mooi gevoel voor dat ik daar even, even een kijkje bij ga nemen of zo. Ik zit de hele dag verder bij de spelers. En 300 uh, sponsoren die een, een boot op gaan maken over de Maas. Er zijn enorm veel dingen georganiseerd. Maar lijkt me, in de, we gaan van vier verschillende opstapplaatsen aan. We gaan in, in kolonnes van 80 bussen geloof ik gaan we, rijden we over de A1 uh, richting uh, Rotterdam. Ja. ja, ik vreugde me het enorm. Op. Het Oosten rukt op. De Herakliden komen eraan. Zes, ik wens u wel, uh, veel plezier en, uh, en succes. Zeer bedankt. Dag Jan ja, Dag. Zo dadelijk is het tijd op deze zender... voor de Tros Nieuwsshow met Peter en Mieke. En waar hebben ze het over? Over terrasterreur, onvriendelijke serveersters. Waarom duurt het nou weer meer dan een kwartier... voordat je wat te drinken krijgt? Kortom, over het horkerige Nederlandse volk. Ze hebben het ook over de mammoetje dat van de week is gevonden. En ze geven antwoord op de vraag... wat is wijsheid? Veel plezier. Radio 1. Het NOS Journaal. Is Wiesel komen? VVD en PVDA willen duidelijkheid over de berichten dat een map uit het dossier van Tristan van der Vlis is verdwenen. De NOS onthulde gisteren dat gegevens ontbreken over een aanvraag voor een wapenvergunning van de man die vorig jaar in een winkelcentrum in Alphen aan de Rijn zes mensen doodschoot. De PVDA gaat Kamervragen stellen. Kamerlid Markoes wil weten of het verhaal klopt. De VVD wil weten of die informatie met opzet uit het dossier is gehaald. De militairen in Mali dragen binnenkort de macht over aan een interim-president. Dat wordt de huidige parlementsvoorzitter. Staat in een verklaring van het leger en de onderhandelaars van omringende landen. Als dat is gebeurd, moeten er binnen 40 dagen verkiezingen worden gehouden in Mali. En de milieucontroles bij petrochemische bedrijven in het Rotterdamse havengebied worden intensiever. De Milieudienst Rijnmond kondigt dat aan in het AD. Aanleiding zijn berichten over de slechte staat van opslagtanks en leidingen in het gebied. Een adviesbureau meldde onlangs dat bij vijf Of zes van de ruim honderd petrochemische bedrijven in het havengebied de toestand verontrustend slecht is. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Beer Online. De komende dagen verlopen wisselvallig met vrij veel bewolking en af en toe wat regen. Is het nu nog vrij fris? De komende dagen wordt het wel wat zachter. Nou, op dit moment is het op de meeste plaatsen bewolkt en verspreid over het land komen buien voor. De actuele temperatuur die loopt uit een van 2 graden in het noordoosten tot 6 graden in het zuidwesten. Nou, vanochtend begint de bewolking langzamerhand in het noorden al wat te breken, maar er blijft ook nog kans op een bui. Vanmiddag verdwijnen de meeste buien, worden dus droger en dan zien we een afwisseling van wolkenvelden en af en toe wat zon. De middagtemperatuur loopt uit een van 7 graden in het noorden tot 9 à 10 graden in het zuiden. En daarbij staat er een meest matige wind uit het noorden. Kijken we naar morgen, eerste paasdag, dan is het wisselend bewolkt... en blijft het overdag grotendeels droog. Het wordt dan zo'n 9 graden. Maandag, tweede paasdag, verloopt overwegend bewolkt met af en toe regen. Het wordt dan uh, zo'n 12 graden. En de dagen daarna blijft het dus ook wisselvallig. Dit is Radio 1.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 Goedemorgen, hartelijk welkom bij de nieuwe show. Twee minuut, half, tweeënhalve minuut over half negen. Wat gaan we doen? Om negen uur gaan we het hebben over de vastgelopen gesprekken in de schoonmaaksector. En waar hangt het hem nou op? Doorbetaling bij ziekte. Remmel Schuring komt erover. Die vindt dat de werknemers het heft in eigen handen moeten nemen. Daarna komt Maarten Zegers. Die woonde tweeënhalf jaar in Syrië. En net in die tijd brak daar de opstand uit. Hij schreef er een boek over. En mocht u zich in dit drukke paasweekend in de horeca... weer rotergeren aan die slechte bediening... Rijn van van Ditshuizen komt uitleggen hoe dat eigenlijk komt... dat er in Nederland zo slecht bediend worden in de horeca. En om kwart voor tien de vondst in Siberië van een jonge mammoet, Yuka. Om tien uur aandacht voor de maand voor de filosofie. Het thema is ziel. Pieter Stijns doet de boekenrubriek en ook nog een ander boek. Dat is heel absurdistisch, daar kan ik niet eens uitleggen waar het over gaat. En ook nog een proces waarin JP Koen wordt aangeklaagd. Ja, Jan Pieterszoon, die van de Koentunnel. Zo meteen nog wat hebben over de Google-bril. En als u daar nou uh, iets van wil snappen, moet u even naar onze site gaan... en daar het filmpje bekijken van Google Glass. En daar gaan we over praten. Zo ziet de nabije toekomst eruit volgens Google. Maar eerst gaan we naar de, de trappen van het Griekse parlement. Precies, want daar heeft een 77-jarige man zich deze week van het leven beroofd. En in een briefje dat de politie in de jas van want dat was het. Een gepensioneerde apotheker vond... stond dat politici en geldproblemen hem naar de afgrond hadden gedreven. Hij zag geen andere uitweg meer en wilde een waardig einde... voordat hij, en dat stond ook in het briefje... zijn eten zou moeten zoeken tussen het vuilnis. Over de vraag of zijn zelfdoning symbool staat... voor de Griekse verontwaardiging over het harde bezuinigingsregime... gaan we praten met journalisten en griekenland kenner Ingeborg Beugel. Goedemorgen. Goedemorgen. Eh... Uh, is die man nu een soort uh, uh, martenlijn in de trant van, zoals dat uh, bijvoorbeeld in Tibet gebeurt met monniken die zich in de brand steken of <laughs> zoiets. Nou, hij is wel al uh, sinds drie dagen absoluut uh, een, een, een held in de Griekse maatschappij geworden. En de plek waar hij een kogel door zijn hoofd heeft geschoten, is ook een Pelgrimsoord geworden. Dus er komen duizenden uh, mensen, Grieken met uh, briefjes en bloemen. En uh, het is ook. Uh, de plek geworden waar al sinds drie dagen rellen zijn, iedere avond. Ja. Uh, waar overigens de politie harder dan ooit in Griekenland heeft opgetreden... en heeft echt op de betogers, demonstranten en, en, en Pelgrims uh, ingemept met ongekende hardheid. Er zijn uh, drie journalisten ernstig gewond, waarvan er één een, een schedelfractuur had. En die, uh, gisteren... en waar, waarom begrijpt die politie al niet? Ja, dat, daar, daar wordt, moet nu onderzoek naar gedaan worden. Daar wordt enorm over geblogd en getwitterd. En de hele Griekse maatschappij is uh, heel erg boos. Ik weet niet waarom de politie dat doet. lijkt me heel stom om dat te doen bij de dood van iemand. Maar uh, vergeleken met de andere op ja, uh, uh, demonstraties is, is, is het grimmiger geworden. Ik neem aan dat media, in ieder geval in Nederland zou dat onmiddellijk gebeuren... Uh, op zoek gaan of het de werkelijke oorzaak uh, is... dat die man een kogel door zijn hoofd heeft gejaagd. Of er niet ook andere oorzaken waren. Is dat in Griekenland gebeurd, dat onderzoek? Hoop je of die man misschien een beetje gestoord was? Precies. <laughs> nou, Ik heb uh, zelf geprobeerd om een beetje achter te komen... wat er nou echt met die man aan de hand was... Want wat onmiddellijk bekend was, was dat hij in 1994 zijn apotheek had verkocht. En als je een apotheek verkoopt, dan, uh, ben je niet, dan zit je niet op zwart zaad. Nee. Dus het was een beetje raar dat iemand die zijn apotheek verkocht heeft... Uh, zegt in een afscheidsbrief, nou, uh, ik kan het allemaal niet meer aan. Want in die afscheidsbrief stond ook uh, dat hij uh, aan de medicijnen was. Dat hij het niet meer kon betalen, dat ze... Pensioen, wat natuurlijk wel aan de hand is met de pensioenen in Griekenland... zodanig was gereduceerd dat hij daar niet meer van kon rondkomen. En nou ja, daarom uh, zegt hij ook dat de politici hem daartoe gedreven hebben in Griekenland. En dat hij zijn kinderen... De, hij wil zijn kinderen niet belasten, met, ja. met, nou, nou, dat hij niet meer rond kon komen. nou Ik heb... Uh, de apotheker van het eiland waar ik een huis heb gebeld. Want ik dacht, ja, dat mm -hmm. kan het beste met een andere apotheker praten. En die zei, uh, nee, het is niet waar dat deze man echt helemaal berooid was. Hij had geld, maar oh. hij was heel links, heel erg politiek actief. En hij was heel erg ziek. Uh, was, hij zou sowieso binnenkort sterven. Ruist. En hij wilde absoluut een politiek statement, statement maken. Okay. En dat is het. En dat is wel gelukt. Is dat in Griekenland bekend wat jij nu zegt? Uh, niet helemaal. Ik, ik, ja, ik heb zelf gewoon wat onderzoek gedaan. En ik denk dat ik iets meer weet dan wat er op dit moment in Griekenland... Dat is ja, maar, goed, maar Dat is juist, toch ja, een ja. dat jij meer weet dan wat ze daar allemaal bij elkaar weten. Ja, maar dat, dat komt natuurlijk omdat Griekenland zo in de ban is van die bezuinigingen. Dat op dit moment het ook heel erg uh, prettig is om, om en, en deze... En dit zo'n zelfmoord wel goed uitkomt omdat het appelleert ja. aan de volkshoede. Is ja. kijk, dat het? Kijk, ik... Ik vind wat er met Griekenland gebeurt, dat wat er met Griekenland gebeurt echt vreselijk is. Omdat, en dat is het onrechtvaardige, de mensen in Griekenland, de zwakste uit de samenleving, op dit moment de rekening betalen. Maar maar wacht voor even. wat een politiek da, da, da, daar komen zootie... we zo aan toe. Maar ja. even, even nog dat stapje terug. Uh, is het de verklaring dat dat dus eigenlijk niet uitgezocht wordt? Uh, kijk, twee weken geleden was er in Nederland het verhaal over de Banga-lijsten. Het meisje dat zelfmoord had gepleegd. Nou, dat verband dat bleek wel heel erg los te zijn. En het wordt natuurlijk anders als dat verband zo los is. Ja, nou zijn dochter heeft het geprobeerd recht te zetten op televisie. Uh, die heeft heel erg benadrukt dat haar vader een uh, politiek... ...statement wilde maken. Hij heeft niet zozeer uitgewijt over zijn financiële uh, reële, reële situatie. Maar nou, dat, het komt nu langzaam komt het nu, uh, in de pers. En uh, ik denk dat het nog één of twee dagen duurt... ...voordat dat in Griekenland uh, ook bekend zal zijn wat zijn heldendom en zijn martelaarschap er niet minder op maakt, overigens. Nee, want er was ook nog een zelfverbranding in Thessaloniki. En... Ja, dat was een tijdje geleden. Uh, ja, nou kijk, het is natuurlijk ook verschrikkelijk. Laten we even wel... Het, het, het aantal zelfmoorden in Griekenland is het afgelopen jaar met 40% toegenomen. Nu is... Uh, Griekenland, wat zelfmoorden betreft, relatief... Ja, onder het gemiddelde ja. van de rest van Europa. Maar daar, daar gaat het niet om. Het gaat om de toename. 40% in één jaar is ongelooflijk veel. De dakloosheid is met 25% toegenomen. De werkloosheid is op dit moment 23%. De werkloosheid onder jongeren is op dit moment 25%. Dat zijn cijfers. Er is een historische wet als er 25% werkloosheid... Het is een land-conter-revolutie. Um, de, het minimumloon is met 32% afgenomen. Uh, nou, ik kan nog wel een tijdje doorgaan met al die cijfers. Okay, het is dat is, is mindblowing. Precies, dat is allemaal waar. En dat dat voor gewone mensen afschuwelijk is, dat is ook allemaal waar. Tegelijkertijd is er ook een andere werkelijkheid. Griekenland, uh, ook daar zal men beseffen dat men toch aan de rand van de afgrond stond. Je zal je dus op een of andere manier je oren laten moeten uh, uh, hangen naar de mensen die dat gaan financieren, die problematiek. Dus ja. Op een goed moment zou het toch ook het verstand uh, uh, moeten er... plaatsvinden. dat je daar op een of andere manier, hoe draconisch ook, maatregelen voor er nodig hebt. Er is dan? geen Griek die zich niet realiseert dat de schulden betaald moeten worden. Alleen de manier waarop dat gaat is volkomen onterecht. In plaats van dat ze de grote belastingontduikers. Echt aanpakken. Hè? En de, de schuldigen zoals de parlementariërs. Die nog steeds immuniteit genieten. Moeten de mensen. Die het minst verantwoordelijk zijn. Voor de rotzooi die er nu is. In Griekenland de rekening betalen. En dat is zo'n diepe onrechtvaardigheid. En by the way. Het, het valt gewoon niet meer op te brengen. Kijk. Bijvoorbeeld onroerend goedbelasting. Die moet nu geheven worden. Omdat mensen het niet kunnen betalen. Wordt dat sinds. Uh, november vorig jaar via de elektriciteitsregeling de rekening gegeven. Er zitten o, anders dus, wordt je afgesloten. Ja, anders wordt je afgesloten. Er zitten dus nu duizenden ja, ja. families in Griekenland... zonder elektriciteit. En je krijgt ook opstanden uh, in steden, maar ook in provinciale uh, stadjes... waar de DI-ambtenaren... Uh, DI, dat is het uh, Griekse staatsdistributiebedrijf... van de elektriciteit... weigeren om oude mensen of jonge gezinnen... Uh, daarvan de elektriciteit af te sluiten. Dus je krijgt ook een heel erg... Uh, ja, het, op, in de ene stad, in de ene regio, wordt het wel geïmplementeerd. Deze wet, nieuwe wet, en in de andere stad, en de andere regio niet. Dus het is heel willekeurig. Ja. En ja, waar mensen van de uitsluiten, dat gaat wel heel ja. erg ver. Er zijn dus gewoon ambtenaren die zeggen, ja, dat doe ik gewoon niet. Je zei net dat met name de, de, de jeugd een enorme werkloosheid kent. Ik begreep dat die, die apotheker, want die, die heeft best wel veel... Uh, Opgeschreven, Begrijp ik dat? dat een behoorlijke briefje. Ja. ja, behoorlijke brieven. Onder andere een oproep aan de Griekse jeugd om in opstand te ja. komen. Hij schreef: Ik geloof dat de jongeren zonder toekomst op een dag de wapens zullen oppakken. Dat is ook nog wel heel opmerkelijk dat hij de jeugd oproept om. Uh, ja, nou ja, je moet het, als je 77 bent, denk ik dat je het van de jeugd moet hebben. Nou ja. <laughs> uh, Iedereen met wie ik spreek in Griekenland en aan wie ik vraag... wat gaat er nou deze lente, deze zomer ja, en de nabije toekomst gebeuren... Thema, ja. iedereen die zegt ramp, ramp, ramp. Er staat alleen maar een catastrofe voor de deur. Ik weet niet of deze zelfmoord, zoals in Tunesië, een revolutie zal veroorzaken. Maar het is wel een soort van begin. En ik denk dat het Griekse volk dit niet gaat trekken. Het is... Het, het is Too much. Oké, okay, ramp, ramp, ramp, uh, omschrijf je. En dat zal het voor een hoop mensen en zeker voor gewone mensen ongetwijfeld ja. zijn. Tegelijkertijd moet er op een of andere manier die zaak weer opgekallevatend worden. Ja, maar weet je wat nou eens een oplossing zou zijn? Nou, vertel. En dat is dus heel interessant dat Brussel daar niet op aanstuurt. Het defensiebudget. Het defensiebudget van Griekenland is vijf keer zoveel... dan welk ander van de 27 lidstaten oh, van de EU. Daarom ook nog bij dan de, dan de NAVO. Hè? Dus is ja, trots nee, nee, nee. Weet je waarom? Omdat zowel Duitsland als Frankrijk in... Ruil voor hulp. Dit is echt een ongelooflijke onfrisse zaak. Duitsland, Griekenland, veel te dure onderzeeërs door de strot duwt. En Frankrijk veel te dure gevechtsvliegtuigen... die Griekenland ook niet nodig heeft, euh, door de strot duwt. En als je, kijk, als je dat defensiebudget naar beneden haalt... dan zet je zoden aan de zijk. En dan, dan hoeven die pensioentjes en die arme mensen... Ik, ja, ik kom iedere keer weer met hetzelfde voorbeeld... ga ik nu ook weer doen. Mijn buurvrouw op Griekse eiland Hydra van 94 ja. moet nu rondkomen met een pensioen van 340 euro per maand. Dat is niet genoeg voor haar luiers en haar medicijnen. En zo moeten heel veel mensen nu rondkomen in Griekenland. Dat is niet meer te doen. En maar het lukt alleen dat, want... omdat de familie zo sterk zijn. Maar dan zijn er toch ook politici die dit gewoon aan willen pakken... als dit zo eenvoudig zou zijn? Nee, want uh, uh, politici, je bedoelt Griekse politici? Ja. Ach, die Griekse politici hebben helemaal niks te zeggen. Die hebben helemaal niks meer te zeggen. D dacht je niet dat de Griekse politici... als het hadden gekund hier tegenin waren gegaan. Dus er is niks veranderd sinds die Papandreou het veld moest ruimen? En de... De, wel, nee. Natuurlijk niet. Het is de, de, de, de, de druk van de trojka. De Europese Centrale Bank. Uh, het IMF. En uh, Brussel. En, en, en de Grieken kunnen helemaal niks. Ze staan met hun rug dus tegen de muur. Dat is de achtergrond waarom die man ook in die brief... want dat zegt hij. Ja. Eigenlijk de premier vergelijkt met een premier... in oorlogstijd Stuggenocht. Ja. Hij noemt geloof ik de naam... Ik, kan zo ik zo hoe dat is. Okay. De, de, de nazi de Die, die rolde met de, de Duitsers. Ja. Ja. Nou, en... Uh, we hebben nu een taskforce in Athene. En daar staat aan het hoofd Horst Reichenbach. Dat is ook een Duitser. Er zijn nu weer gaarkeukens in Athene voor de arme mensen. Dit doet alle Grieken denken aan de Tweede Wereldoorlog. Daarom wordt die vergelijking gemaakt. En maakte de zelfmoordenaar ja. ook die vergelijking in zijn afscheidsbrief. En jouw buurvrouw van 94, die kan zich die tijd nog perfect herinneren. Ja, nou, de, de Grieken die nu in de rij staan in de, voor de gaarkeukens, kunnen dat ook. En anders is het wel doorverteld aan een nieuwe generatie. Dat er überhaupt sinds de Tweede Wereldoorlog... nu weer voor het eerst gaarkeukens zijn. Niet alleen in Athene, maar in het hele land. Dat is voor de Grieken zo'n psychologische shock. Dus de vergelijkingen met de Duitse bezetting zijn niet van de lucht. Daar word je mee om de oren geslagen. Is er iemand die nog een idee heeft... hoe het er wel op een normale manier hier uitgekomen moet worden? Nou ja, niemand luistert naar mij. Oh, is dat het? Oh ja. Ik zou zeggen, doe dat defensiebudget omlaag. Er ja. wordt dat... daar ook wel over geschreven? Ik bedoel, ja, daar wordt natuurlijk wel over geschreven. Er zijn natuurlijk wel meer mensen die op dat idee zeggen. Tuurlijk, er wordt over geschreven, maar dan maak ik maak een grapje. Ja. Een ander idee is, maar dat is veel te ingewikkeld. Jullie zouden die mannen eens een keer moeten uitnodigen hier in de uitzending. Ik ben bang dat ze hem niet verstaan. Ja, nee, nee, nee, nee. Het is een Nederlander die het oh. heeft verdacht. En die heeft een, een idee, dat heet. De Matteo Solution, en dat, dat, dat, dat gaat nu te ver, maar het zou betekenen dat de euro uh, in tweeën wordt gehakt. Je hebt een rekeneenheid en een betaaleenheid en dat is nu te, te ingewikkeld. maar dat zou werkelijk een oplossing zijn. De Matteo Solution, nodig maar uit hier ja. in de uitzending, dan kan hij uitleggen hoe dat in elkaar zit. Is. is dat Is, dat een, econoom? is een econoom ja. en het zou gelden voor Spanje. Italië en Griekenland en, dat, mm. en Portugal. En dat zijn wel de landen in de zuidenas van Europa mm. waar we het over hebben. En dan nodigen we ook dat elfjarige jongetje, dit, het pizza verhaal over... Oh, oh iedereen heeft Stop het over dat jongetje. toch op. Okay. Wat is er dan met dat jongetje? Ja. jongetje is een jongetje van elf die heeft namelijk... hele, een hele leuke tekeningen gemaakt. Precies, dat. een briljant idee bedacht waarvan economen dachten... God, ja, zo zou je ook met Griekenland uh, om oh, kunnen gaan. Dat, oh, ja, nee, nee ik ook. Oké, okay. Ingeborg Beugel, hartelijk dank. Uh, uh, elfjarige jongetjes, militairen. Nou ja, <laughs> Weer gehad. <laughs> um, doe de groeten aan de vrouw uit Hydra, want uh, die, die, die begint ons zo langs, want ook na aan het hart. Ja. Zoals je begrijpt. Dankjewel. Het, u hoorde dus Ingeborg Inge Beugel, het ging dus over de gepensioneerde Griekse man en alles wat die teweeg heeft gebracht door de zelfmoord op het syntaxisplein Heet het, geloof ik? Hè? Sintakma, het Plein van Sintakma. de Constitutie, ja. de Grondwet. Oké, okay. hartelijk dank. Smartphones zullen binnenkort waarschijnlijk hopeloos ouderwets zijn. Een bril wordt het helemaal in 2012. Maar dan wel een bril van Google. En uh, ik zeg maar even, als u uh, iets meer wilt begrijpen van het uh, onderwerp... waar we het nu over gaan hebben, moet u eventjes naar onze site gaan... en daar dat filmpje bekijken, dan wordt er een hele hoop meer duidelijk. Op YouTube presenteerde Google haar nieuwste project, Google Glass. Alles wat je met een smartphone kunt, maar dan in de vorm van een bril... Alle informatie zie je door de glazen van je Google Glass. Nog dit jaar moet het product op de markt verschijnen. Over de voor en nadelen van dit spectaculaire speeltje gaan we praten met Dirk Poot. Goedemorgen. Goedemorgen. Die trouwens een, een heel ouderwets cassettebandje voor zijn neus heeft liggen. Dat <lacht> <lacht> heeft al nee. iets met het onderwerp te maken. Nee. Ze hebben het hoesje van mijn telefoon. Oh. <lacht> <lacht> Juist. Ja, Mooi cassettebandje. Het ah, is de manier waarop we vroeger de cultuur verspreiden. Oh, dat is het. Oké, okay, ja, daar was ik helemaal ingestonken, hoor. <laughs> maar goed, uh, uh, Dirk, wij zijn radio. Ja. Uh, dus uh, al die mensen die nu niet het filmpje gezien hebben... of die nu niet meteen uh, daarmee bezig zijn... moeten toch even mensen die lekker in bed liggen denken... het zal wel met je filmpje. Uh, ver, ver, vertel maar eens, wat zie je er? Uh, je kan het zelf bekijken als je Google Glass uh, googelt. En wat je eigenlijk ziet is uh, de, het leven van een, uh, het, een dag uit het leven van iemand die met zo'n bril op, uh, opstaat. Mm -hmm. uh, en hij, je, je ziet hem wakker worden en dan ziet er een hele serie icoontjes verschijnen in beeld. En dan kan je kiezen, oké, okay, wat zijn mijn afspraken? In je, in je blikveld, aan het In je, randje, in je, in ja. je blikveld. Dat, en op de een of andere manier zou je dan zo'n icoontje naar voren kunnen halen. En dan... Uh, daar is Google nog niet uit en daar oh. zijn de mensen op het internet ook nog niet uit. Dat okay. zou je kunnen doen met uh, knopjes bijvoorbeeld, maar dat wordt wel heel lastig. Je zou kunnen kijken, zo'n cameraatje houdt al je oogbewegingen in de gaten. Dus je zou hem ook met oogbewegingen kunnen gaan programmeren, bijvoorbeeld. Ah, dus dit, dit is nog maar een prototype waarvan ze hopen dat het later verwacht, goed werkt. Maar, maar de werkelijke oplossingen moeten ze het nog bedenken. Ik verwacht zeker niet dat hier met, uh, met Cash 2012 in de winkel komt. Toch helemaal niet. Oh, dat zo wordt het ook gebracht, maar als je Google op de naar zelf kijken, zeggen jongens. Dit is ons ideetje. Kom maar met input, en uh, we gaan eens kijken hoe we wat. Ah. Want, vij, het feit is natuurlijk ook helemaal getrukt, want voordat jij zeg maar van zo'n de, het, het, de intelligentie om zo'n bril te kunnen werken, in zo'n bril kan verwerken, daar zijn we nog een tijd verder. Voorlopig zal het ding waarschijnlijk gewoon een soort extra beeldschermpje Maar goed, je van moet je nog even worden. terug. Ja. Die jongen staat op, ik heb het filmpje ook gezien, maar jij moet ja. even uitleggen. Die jongen staat op, en wat, wat, wat verschijnt er dan aan de rand van zijn blikveld? Je zegt icoontjes, en wat, wat kan die daar dan mee doen dan in de toekomst? Het zou kunnen zijn dat er een icoontje verschijnt van, hé, hey, je hebt over vijf minuten een afspraak, ja. en uh, waar moet ik dan precies naartoe? Uh, daarna verschijnt een icoontje, iemand belt van... hé, hey, waarom ben je nog niet op je afspraak? En die icoontjes die zitten aan de zijkant van je, van je blikveld... en die schuiven op een gegeven moment naar binnen. Ja ik ben wel benieuwd hoe je dat controleert, want als je in de auto zit en plotseling wop, zo'n uh, zo bericht voor je, voor je neus is natuurlijk ook apart. Ja, maar goed, we gaan, het is nog niet helemaal af, af dat heb jij net uitgelegd. Ja. Dus op een gegeven moment denkt hij, oh, ik moet naar mijn afspraak, hè? hij wil met de metro gaan, de metro is om een of andere reden uh, dicht, doet het niet. Ja. En dan, nou, dan, dan heeft Zijn dus bril heeft al automatisch contact gelegd met, uh, met, met het lokale netwerk waarin ook je, je openbaar vervoer zit, en die ja. komt gelijk met een andere route Ad van hey, niet deze route pakken en dat, dat kan dan ook zeg maar op de straat voor je idee worden geprojecteerd dat je een soort yellow brick road kan, uh, kan volgen naar waar je moet, uh, moet komen. Ja. Daarna zie je een, een advertentie van een, een, een concert bijvoorbeeld. Je kijkt naar de ja, advertentie van het concert en af zie je ja dan, hè? omdat ja. je langs een zuil loopt. Ja, je, je, die dus geprogrammeerd is. Uh, nou, ik vraag me af of dat een geprogrammeerde zuil is of dat dat een soort beeldherkenning is. Het kan ook zijn dat die camera gewoon met je meekijkt en dat dat inmiddels al zo geavanceerd is dat die gewoon ziet, nou weet je, dat is, want anders zou je in elke poster een soort een, een ja. RFID-chip moeten gaan En dan gaan, kan je ook meteen plakken, twee natuurlijk. kaartjes uh, reserveren? Dan zou je meteen twee paar kaartjes kunnen reserveren op dat moment als je eraan aan, uh, aan denkt. Ja. En het, het idee is dus dat je op allerlei uh, momenten in je, in je leven waar je nu via je mobiele telefoon een, uh, mm -hmm. een, een berichtje zou kunnen krijgen, ja. dat je dat via je, je bril doet. Ja. En dan kom je aan bij die afspraak van, uh, met die vriend. He. Ik ga nog heel even verder in dat filmpje. Ja. En dan uh, kom je in zo'n hele grote boekstore, en dan moet je Willy bijvoorbeeld even weten waar de filosofieboeken staan. We zitten in de maand van de filosofie. En dan, hoeps, dan geeft hij ook even aan. Dan moet je zo lopen en dan kom je bij de afdeling filosofie. Ja, en ondertussen word je nog gebeld. En, uh, ja. en, en kan je ook nog even, even praten. Mensen om je heen zullen waarschijnlijk dus heel verbaasd zijn. van: hey, Heeft hij tegen mij? Oh, nee, toch niet. Doodvermoeiend <laughs> ja, lijkt me het leven op die manier. Als ik, je, als ik eerlijk ja, ben. Je, je hebt toch zoveel <laughs> van die in zichzelf praters. Dus, maar nu zie je dan vaak nog zo'n zo, zo, zo bluetooth dingetje. Oké, okay. in, in ieder geval. Er moet technisch nog heel erg veel gebeuren... Ja. Uh, Um, tegelijkertijd denk ik... Ik zou, ah, ik zou gek worden als ik me op al die dingen... Uh, dus vrij onverwacht... Uh, die zich aandienen zou moeten concentreren. Maar dat is natuurlijk nog iets. Als ik het zie, ziet meneer Google dat ook. Of niet? nou Google draait op 95%, meer dan 95% op advertenties. Straks dus krijg je maar advertenties in je blikveld. <t> dus ik zou er echt van uitgaan... dat Google meekijkt met wat je, wat je doet. En ook op, de, op momenten dat zij dat, dat leuk lijkt... advertenties in je beeld gaan poppen. Dus... Ik, ik, ik ben er eerlijk gezegd bang voor dat je, dat je op een gegeven moment... dat de advertenties, de, de, de echte informatie... Uh, uh, uit het, het beeldveld... Uh, maar dit is toch de volgende stap in Big Brother? En dit is echt... Uh, ja, ja, Stel voor dat mensen echt die brillen op gaan dragen? Ja, en dan kan je mensen op die manier... Uh, gewoon met z'n allen naar het Sint-Tagma-plein uh, in Athene sturen? Of ja, zoiets. Ja, maar je, je, je, het is ook zo, je weet... Wat iemand leest je, kan onbewuste oogbewegingen bekijken, dus je kan ook weten wat iemand onbewust denkt. Maar je zou kunnen, ik die discussie dat dan niet onmiddellijk in? los eigenlijk. Want ik heb die, ik heb die internetpagina's dus op, opgeslagen, maar ze allemaal. Ja, ik, nou ja, goed, ik zal het woord er niet voor gebruiken, maar van die van die types die in ieder geval het allemaal fantastisch vinden wat er gebeurt, en het is geweldig, en ja. dit en met dat en mijn zus. Nou, het eerste waar mensen aan denken: van joh, wat kunnen we ermee? En ja. dan zijn er we heel weinig me mensen die denken van ja, maar hoe zit het met de privacy en dat dat, daar denken mensen nog niet zo vaak aan op Terwijl onderdek. jij zegt van nou, uh, ik zou zo'n ding niet aanschaffen. Uh, ik zou hem niet aanschaffen en als ik er een zou hebben... zou ik hem op, op hele specifieke momenten op- en afzetten. Maar ik zou hem zeker niet de hele dag, uh, dag ophouden. Want jij ziet wel degelijk gewoon maar enorm je moet, veel problemen met de privacy. Ja, je, je hebt feitelijk gewoon een, uh, eigenlijk een continue webcam... die via jouw mobiele telefoon aan een server doorgeeft wat je ziet. Jij hoopt dat het Google is. Maar het zou zomaar dus kunnen zijn dat jouw uh, account gehackt wordt... en dat het de plaatselijke criminele club is die wil weten wat jouw pincode is. Of... Uh, kl klopt het eigenlijk een beetje dat wij dus een beetje zeurderig zijn... omdat we iets ouder zijn en dan zeuren over die privacy... Hey. dat het voor de jongen helemaal niet telt? Uh, ik denk dat heel veel jongeren dat die door Facebook en zo hun, een heel groot gedeelte van hun privacy al hebben opgegeven. En zit dus niks. Ik weet niet of ze, of ze de implicaties ervan al, uh, al door hebben. Maar ja, goed, er is ook nog nooit iemand opgepakt omdat hij via Google dingen heeft opgezocht en gevonden. Nog niet. Gaat nee. dat nog gebeuren dan? Nou, nou zou dat niet nou, zo zijn? In bedoel, China? In, in, nou, in China en Nederland net zo makkelijk natuurlijk. Ik bedoel, de we, we mensen wel opgepakt zijn. Maar bewaar, we, we bewaren jarenlang al jouw zoekopdrachten. Dus ja. op een gegeven moment kan je op basis van een zoekopdracht... als jij van iets verdacht wordt, zou je zomaar uh, gezegd... hé, hey, je hebt toen daar en daarna gezocht. We verdenken jou nou hiervan. Dat komt wel heel mooi bij elkaar. Ja. Ja, met het haasje. Hoezo kijk je naar kunstmest en uh, is het huis van je buren opeens opgeblazen? Nou, toch? Inderdaad. Dat soort dingen. Of jij zat toen die krantenpagina te lezen en rechtsonder zat een stukje over extremisme. En je hebt dat stukje wel gelezen, want dat zagen wel je oogbewegingen. Hé, hey, nog even iets anders. Uh, nu we het dan toch over uh, privacy hebben. Deze week werd bekend dat het college bescherming persoonsgegevens Google Street View niet zou gaan vervolgen. Daar had jij iets mee te maken. He? Toch? Uh, oh, de Stichting Brein. Oh, Oké, okay. de Stichting Brein over de Pirate Bay. Een andere stichting, ja. Ik dacht dat je zeggen, daar ook mee bezig ja, gaat houden. Nee, maar dit, uh, was, dit was een hele specifieke kwestie. Ja. ja, Daar houden we ons ook mee bezig. Nee, wij, hebben, wij hebben nu een, een andere stichting aan de, aan de broek. En ik zat ook te denken met die bril. Uh, iedereen kan met je meekijken. Dus ja. Je kan er dus ook op wachten dat, dat de Stichting Brein gaat eisen... en waarschijnlijk ook gaat krijgen... dat jouw bril compleet op zwart gaat... op het moment dat zij denken dat jij ergens een illegaal beeld bekijkt. Ja, Ja, ja dat deed ik daar maar zo over na. Ik ben bezig. Nee, wij, wij zijn door de stichting gesommeerd om te stoppen met onze, ja. onze proxy. Maar jullie, jullie, een proxy is gewoon dat je eigenlijk buiten de, het normale kanaal... uiteindelijk uh, toch terechtkomt op die site die eigenlijk geblokkeerd had moeten zijn. Ja, het is eigenlijk, ik leg het nou wel voor de bielen uit. Maar. Het, is, het is gewoon een soort, soort omleiding. Zoals je vroeger op de ja. middelbare school vroeg... Hey, vind jij mij leuk? Vindt zij mij leuk? Nee, uh, hij heeft al een vriend. Doe je dat nu ook op deze manier. Oh, nu niet, rechtstreeks wel. Met, niet rechtstreeks <laughs> met de server, maar gewoon met iemand anders... die dan tegen jou vertelt wat daar staat en uh, hoe je dat kan krijgen. En jullie, en, en jullie moeten die, die vermelding, moeten jullie weghalen? Wij moeten die hele, die hele server weghalen van Brian. Mm. Wij, wij hebben sinds WikiLeaks hebben we zeg maar een soort proxy server waarmee mensen die gecensureerd zijn het hele internet via ons kunnen Juist. Ja, ja. En dat zijn allerlei servers. En de Pirate Bay is en, er één van. En gaan en ga jullie dat doen, want het is duizend nee. euro, dat gaat helemaal niet gebeuren. Nou, nou, we hebben tot nu toe we hebben we een, een, een sommatie gekregen en een heel vaag uh, exparte bevel. En dat is een bevel wat gegeven kan worden door een recht. Zonder dat de tegenpartij gehoord wordt, gaan we niet op in. Oké, okay. helder. Oké, okay, dankjewel. Dirk Poot van de Piratenpartij. We hadden het dus uh, onder andere met hem over Google Glass. Nou, nogmaals, als u wil weten wat het is, ga even naar de site of ook op YouTube staat het. En uh, wij gaan zo meteen verder. Dan gaan we het hebben over de schoonmaakbranche. Tot zo. Wat bepaalt het broedsucces van vogels? Waarom heeft een kerkhuil een andere strategie dan een spermer?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 En een rotbeest als het grasvliegje kan ook best aaibaar zijn. Ja, dat zijn best wel mooie vliegjes. Is die column nou al klaar? De biesbos. Nee. Vroeger. Bobels. Radio 1. Morgenochtend van 8 tot 10. Het nieuws van alle kanten. Het wordt hoog tijd voor een andere bank. Niet weer zo'n deftige, dure kantoren, overal marmeren. Een bank waar ze je kennen. Ja, we ze zeggen Goedemorgen, meneer de Vries. Zo'n bank is er. De regiobank. Een bank zonder pose of gedoe. En toch een complete bank. Betalen, sparen, alles. Zeg eens ook altijd, wij zijn uw bank. Regiobank. Opium, de kunst- en cultuur talkshow met Kornel Maas. Vanavond, Hans van Manen verrijkte het ballet met veel muzikaliteit en humor...